Nederland is uitgenodigd voor overleg over het Duitse voorstel voor een nieuwe Europese grondwet. Met die grondwet moet de EU democratischer en slagvaardiger worden. Dat heeft minister Roosentaal bekendgemaakt na overleg met zijn EU-collega's. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle heeft een aantal landen uitgenodigd voor een informele discussie. Hij denkt dat een nieuw debat over een echte Europese grondwet de nationalistische tendensen in de Europese Unie kan tegengaan.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 Nogmaals goedenavond. Ronald van der Geer, Heerenveen en Excelsior moeten het laatste uur van deze langste lijn redden. Het lijkt erop dat Heerenveen geen problemen heeft met een 3-1-voorsprong na een uur spelen. Maar er ligt toch een probleem op het veld. Geert-Arend Roorda is geblesseerd geraakt in een duel met Aalberg. Hij verstapte zich enigszins. Heeft een pijnlijke enkel. Opluchting gaat door het stadion als een van de twee Friese in de basisopstelling weer opstaat. En uiteindelijk naar de kant kan lopen. Gelukkig zou je zeggen. Ja, in Heerenveen en Excelsior. gaan ze er nog een wedstrijd van maken. voor de het Ghana-voorstelling voor de Vriesen? Heerenveen staat voorlopig met 3 1 -voorsprong. U krijgt natuurlijk in dit uur de karakteristieken van de wedstrijden in de Eredivisie en het overzicht van het buitenlands voetbal. Een stop van Fleetwood Mac. Nou, dan moet de muziek het maar doen, hè. Ronald van der de Geer bij Heerenveen Excelsior. <laughs> Excelsior doet best mee, hoor. Na 64 minuten is het uh, 3-1. En hebben we toch uh, twee hoofdstukken in het uh, boek tevreden gehad. Uh, hij is twee keer weggestuurd op uh, de rand van buitenspel. Ja, de eerste keer bleef de vlag omlaag en ging die uh, richting van de bussen. Iedereen van Heerenveen weg. Kalisse met hem mee. Ja, wat hij uiteindelijk produceerde, het was niet meer dan een, uh, dan een rollertje. Terwijl hij had moeten afgeven op Kalisse, die aan de linkerkant was meegelopen. En helemaal vrij had uh, gestaan op het moment dat hij de bal had. Had gekregen. Nou, dat ging dus niet door. Tweede keer, lange bal van achteruit. Waar uh, weer tevreden ontsnapte. En ja, nu moet ik eerlijk zeggen, nu ging de vlag wel omhoog. En leek het er toch echt op dat dat geen buitenspel was. Maar goed, we kunnen de zaken niet meer terugdraaien. Maar op die manier, die manier probeert Excelsior dus nog terug te komen in de wedstrijd. Herenveen zelf heeft een aardige kans gecreëerd. Aanval over drie, vier schijven en uiteindelijk schoot Narsing de bal naast. Het leuke voor het publiek was wel dat het net leek alsof hij erin ging via het zijn. Het hebben ze toch nog een juichmomentje gehad. Nu Excelsior weer bij die 3 1 voorsprong dus. Na 65 minuten voor Herenveen Met Aalberg, met Jansen en met Kalissa aan de linkerkant. linker linkerpunt gebied dreigend richting Smit. Kalis nog altijd gaat nu richting de achterlijn. Maar moet dan zo snel handelen. Dat, uh, dat kan hij niet. En zomaar kan ingrijpen. Weliswaar ten koste van een corner. En dus meldt Excelsior zich toch weer in de buurt van uh, Brian van de Bussen. Dost gaat ook mee naar achteren. Die corner is inmiddels kort genomen. Komt de voorzet bij de tweede paal. Ja, die zelt dan maar net aan voorbij. Wie is dat die, die voorzet geeft? Ik denkt dat het Jansen is, die uh, middenvelder. De bal wordt nog aangeraakt door een speler van Heerenveen. Dat is Doken Smit. Hij zorgt ervoor dat die bal dus dat rare effect krijgt. En uiteindelijk via zijn hoofd. Maar net aan de paal of net langs de paal van de Heerenveen-goal gaat. Corner aan de andere kant. Aan de rechterkant nu. Jansen gaat die nemen. Geeft met twee handen aan wat hij gaat doen. Daar zullen ze ongetwijfeld op getraind hebben deze week op, op de training. Je Schenkenveld daarvoor in staan. Die bal komt inderdaad Al verrassend bij Kalitzer. En die staat op de rand van de 16 meter. Schiet ook ineens. Maar een prima redding van Brian van der Bussen. Zo zitten we dus nu in een fase waarin Excelsior denkt... Ja, wat kan ons het eigenlijk schelen? We gaan gewoon eens proberen om voetballend in de buurt te komen... bij die goal van Veen. En dat sorteert zowaar effect... Goed, Van Delen wordt op dit moment bevrijd van zijn plaaggeest. Want Azaidi, zoals al eerder gezegd, nog niet 100% fit. Wordt na iets meer dan een uur naar de kant gehaald. En Rajiv van La Parra komt voor hem in het veld. Een applauswissel voor deze Azaidi. Want het publiek gaat staan. Hij is hem buitengewoon dankbaar. Twee assists van hem zorgen onder meer voor een 3-1 voorsprong voor Herenveen, Want die staat nog altijd op het bord hier. Vitesse deden tot nu toe niet goed na de winterstop. Nou ja, tot nu toe, tot vorige week. Want toen werd er gewonnen van de Graafschap. En nu dus met 3-1 vanavond uh, uit uh, bij, uh, uh, bij Groningen was dat. Uh, en de vraag is natuurlijk, zijn de aannemers er nu weer? Daarover de coach, John van der Brom. Ja, ik, ik, als je daar ja op zegt, dan, dan leg je gelijk weer enorm met druk naar volgende week. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het ook niet zo belangrijk... Uh,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 uh, te zeggen nu van ja het lek is boven of noem het maar wat je wil. Het uh, feit is dat we twee wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben... en dat uh, ja, de wereld er weer een heel stuk mooier en beter uitziet dan uh, dan week. Voor, uh, maar misschien is dat wel juist het bewijs dat de opluchting zo enorm is... dat jullie het gevoel hebben er weer te zijn, omdat je dus die ontlading hebt. Ja, natuurlijk, maar soms heb je, je hebt resultaat nodig om, om uiteindelijk uh, ergens uit te komen... En, uh, je kunt winnen en winnen. En nogmaals, ik vind dit een, een hele mooie, een verdiende. En ook een goede overwinning. En, en natuurlijk zijn er altijd op- en aanmerkingen over, over het spel. Uh, maar dat, dat, is, dat, dat heb je bijna elke wedstrijd wel. Maar nogmaals, de tevredenheid van vanavond hier in Euroborg is. Uh, ja, is dus groot dat we, dat we er wel even van gaan genieten. Als voetballer en als trainer wilde jij graag mooi. Ja. Uh, heb je nu gezegd: doe maar even wat minder mooi, want ik wil nu gewoon punten hebben, want Europees voetbal gaat het om. Nee, nee ja, ik, ik, blijf, uh, ik blijf voor mooi voetbal uh, gaan. Uh, maar ik heb vanavond ook hele mooie dingen gezien. Ik, wat ik zeg, de eerste goal. Ja, niet zo heel veel. Ja, de eerste goal was schitterend, dat ben ik met je eens. Nou, dat, is, dat is toch een geweldige goal. En, uh, je kunt... Uh, ook... ja, ik begrijp wel, los van details, hoor, wat je bedoelt, toch? Ja, ja, ik begrijp ook wel, maar er zijn ook andere dingen... die uh, ja, in fase in het seizoen uh, heel mooi en heel belangrijk kunnen zijn. En, uh, ja, dan maar misschien iets met, uh, met wat minder voetbal. Uh, als, je, als je daarop doet. doelt, uh, mooie voetbal. Maar wel uh, qua resultaat uh, maximaal. En ja, dat is wel een goede mix. Ja, en nou is er heel veel gezegd over al je opstellingen uit 2012. Want er was niet één hetzelfde. Uh, ja, wat vind je daar verder van? Gelul. Ik kan er niks mee. Ik doe er niks mee. We bepalen met elkaar uh, als saf uh, ja, voor elke wedstrijd de opstelling. Volgende week win je. Maar vandaag was het beter om op deze manier te spelen. En uh, ja, uh, eigenlijk word je, word je daarin gelijk ingesteld met die eerste goal. Uh, want het is onzin om, uh, om tegen Groningen uit te beginnen met vier spitsen. Dat, uh, dat slaat nergens op. Uh, maar vorige week thuis tegen de Graafschap kon dat wel. En uh, volgende week spelen we tegen Heracles thuis. En dan kan je misschien wel weer iets anders uh, nodig hebben of iets anders vragen. En ja, zolang we uh, moeten één ding niet vergeten... dat we noodgedwongen uh, verschillende opstellingen moesten maken... omdat heel veel jongens afwezig waren... Aan de andere kant denk ik toch dat er altijd wel acht, negen jongens dezelfde waren die altijd in het elftal stonden. Dus vandaar dat ik ook zeg van ik kan er niet zoveel mee. Gelul zei je, maar dat piepen we er wel uit. Ja, gelul. <laughs> nou is wel een duidelijke trainer. John van der Brom van Vitesse dat met 3-1 de uitwedstrijd bij FC Groningen won. Heer de v en Excelsior, Ronald van der Geer. Met ook twee gewijzigde opstellingen. Nou, daar moeten die trainers zich voor verantwoorden hoor. Straks, oh, de ruiter in de problemen op bijvoorbeeld van Narsing. Maar hij heeft hem te pakken. 3-1 is het voor Heerenveen na 70 minuten. Net weer even een discussiemomentje gehad. Met Ramon Zomer en Aalberg bal op het middenveld. Die Zomer al glijend wegwerkt. Maar vervolgens wel met een gestrekt been. In de richting gaat van Van Aalberg. Die niet door dat gestrekte been. Want dat gaat er dan langs. Wordt geraakt. Maar eigenlijk meer door het lichaam van Zomer. Het zag er dus wat ongelukkig uit. Maar opzet zeker niet in het spel. En denk juist beoordeeld door Van Siegem. Aalberg kan ook gewoon verder geen zware blessure opgelopen. De ruiter nu met een lange bal waar Aalberg het duel verliest rond de middenlijn van uh, Roorda. Dan levert Roorda in, pakt Excel weer over via Maatse. En wordt Aalberg nu in de ruimte weggestuurd. Dat is halfweg de helft van veen. Kan hij schieten? Nee, hij kan ook steken op tevreden. Maar tevreden krijgt die bal niet onder controle. Terug naar Aalberg van de bus naar Aalberg. Ja, dan maakt hij hem wel. 3-2. Nu wordt het weer spannend in het Abelenta Stadion in elk geval qua stand. Want na 71 minuten heeft Roland Aalberg zijn goal te pakken. En ziet het er toch niet heel overtuigend uit dat wat de Heer de Veen doet in de positie. Zeg maar. Want de manier waarop Aalberg zijn vrijheid creëerde, gewoon wegliep van directe tegenstander Rorda. Vervolgens benut hij die vrijheid, maakt wat stapjes voorwaarts. Tevreden krijgt die bal niet onder controle. Maar Heerenveen krijgt hem niet weg. En dan komt hij dus weer voor de voeten van, van Aalberg via Kruiswijk. En als Van de Bussen dan de eerste inzet nog blokkeert... is Aalberg erbij om de rebound binnen te schieten. En maakt hij de stand in elk geval voor Excelsior wat draaglijker. Ik heb bij handbal wel eens gezien dat... Uh... Spelers die scoren gelijk gewisseld worden. Nou, Wat dat betreft hanteert Lammers ook die handbalregel. Want Aalberg gaat na zijn goal. En als iedereen hem geknuffeld heeft, direct naar de kant. En dan gaan we eens kijken wie er nu voor hem in het elftal is gekomen. Dat is Niels Voortorden, Nieuwe man dus bij Excelsior erbij. Wat dat betreft heeft Aalberg een leuke laatste minuut van zijn wedstrijd gehad. Want hij maakt de stand wat draaglijk. Of Excelsior nu ook nog eens een keer kan doordrukken en de derde kan maken. Ja, dat vraag ik te betwijfelen. Heerenveen moet je eigenlijk gewoon herpakken. Want is veel en veel beter... Dan dan Excelsior, maar heeft eigenlijk de modus op gemakzucht gezet... ja, dan krijg je uiteindelijk gewoon deze treffer om je oren. Maar het is 3-2 in het Abelentra-stadion na 72 minuten. groningen vitesse werd 1-3. En we hebben de blije Arnhemers al een paar keer gehoord... maar nog geen uh, teleurgestelde Groningers. Want voor Groningen was het alweer de zesde nederlaag... in acht wedstrijden na de winterstop. Bas het daarover met de trainer van FC Groningen, Pieter Huistra. Denk jij wel eens was het nog maar 2011? Zo'n jaar waarin het allemaal een beetje je toelacht... Ja, dan zie je dat de trainers vaak twee kanten heeft. Hè. Dus uh, op dit moment zit het duidelijk aan een andere kant. En hoe moeilijk vind je dat? Nou ja, dat is natuurlijk nooit uh, de ideale situatie. Uh, je wilt graag met een team werken, uh, hard werken en, en dan vervolgens de resultaten daarvan plukken. Nou, op dit moment zit dat tegen, op dit moment uh, lukt het ons niet. En, zeg je het zit tegen in de resultaten, of zeg je ik ben ook niet tevreden over de manier waarop we spelen? Nou, Kijk, op het moment dat je goed speelt, komen de resultaten ook vanzelf. Dus het, het is duidelijk dat we, doordat we wat minder resultaten hebben gehaald... Nou, dat we ja, op dit moment in een periode zitten waar we niet overlopen van zelfvertrouwen. En Het is een, ja, heel belangrijk in voetbal en bij teams... Uh, dat dat zelfvertrouwen natuurlijk een van de basis van de hoekstenen is van, van je elftal. En, he, samen met je spelplan, samen met je automatisme... En, uh, ja, zijn dat de factoren die een wedstrijd in je voordeel kunnen beslissen. Zeker in de divisie, waar de ploegen uh, ja, niet veel voor onder doen. Moet ik het goed zeggen, acht wedstrijden, uh, zes keer verliest en maar twee keer wint. Is er dan sprake van crisis? Ja, dat is duidelijk. Uh, dat past niet bij ons. Uh, wij kunnen uh, veel beter, vind ik. Uh, en zeker als je kijkt naar de resultaten. Uh, zeker thuis hier, dan moet je gewoon uh, elke wedstrijd moet je willen domineren. Nou, dat lukt onze eerste helft niet. We kregen er te weinig druk op. Uh, ja, en dan word je ook niet gevaarlijk.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 En dat zei Pieter Huistra, de trainer van FC Groningen, zijn ploeg verloor met 1-3 van Vitesse. Heer de Veen, Excelsior, wat is dit voor een competitie, Ronald van der Geer? Ajax had het al moeilijk tegen Excelsior. Ajax had het in de arena moeilijk tegen Excelsior. Ja. En Heerenveen, uh, ja, komt er ook niet echt door. Onvoorspelbaar is het allemaal uh, dit jaar. En uh, ja, Excelsior houdt stand. En ja, dat komt ook over staat het 3-2 na 75 minuten. Dat komt ook omdat Veen het eigenlijk wel gelooft. Met die 3-1 voorsprong. Althans geloofde. Want men is natuurlijk door die goal van Aalberg wel wat wakker geschud. En Excelsior krijgt nu het idee van ja, er is nog wel wat te halen. Moet je wel wat zorgvuldiger met het balbezit omgaan. Dat doet Calisse nu niet. Maar hij wordt gered door Schenkelveld. Bal gaat terug naar de ruiter. Overigens hoorde ik net Pieter Huistra in crisis. Ik denk dat John Lammers uh, zijn handen zal dichtknijpen met een aantal punten. Dat Huistra inmiddels al heeft uh, verzameld. En bij Excelsior is geen sprake van crisis. Men heeft zelfs nog een uh, nieuwe speler aan het uh, fenomeen toegevoegd. Uh, Luigi Bruins is gekomen deze week. Was zonder club na een kort avontuur bij Red Bull Salzburg. Maar zit nog niet bij de selectie. Wie oh wie gaat er naar de kant. Geert Arend Roorda is de man die eruit mag. En Pele van Anhold komt uh, voor hem in het veld. Roorda raakte eerder geblesseerd aan uh, de enkel. Geen risico genomen dus met deze middenvelder. En toen was er nog dus nog maar één vries over in het helftal van Heerenveen van Aanholt. Eerst wat hij doet is de bal aanschieten tegen Wattemar En dan mag Kruiswijk gaan ingooien. Ja, Jans heeft toch net een paar keer staan coachen. Met het idee van ja, er moet toch een goal gemaakt worden. Want ik zit niet heel rustig op de bank. Eén gekke bal in de buurt van Tevreden. En het zou zomaar 3-3 kunnen worden. En dan krijg je een beetje een herhaling van zetten van vorig jaar. Wattemar Leo laat zich aftroeven door Kruiswijk. Halverwege de Rotterdamse helft aan de linkerkant. Pele van Aanhold, aan de punt van Aanholt op het terug naar Kruiswijk. Dan krijgt van vanavond die bal weer terug. Speelt een combinatie in met Juricic. Niet helemaal goed, maar Juricic krijgt de bal terug. Narsing dan aan de rechterkant met Sheyman. Narsing legt de bal voor de goal. Daar is Dos. En daar is doelpunt van Bas Dos. Nummer 2 voor hem. En de vierde voor Heer de Veen. Het ziet er allemaal zo eenvoudig uit wat Heer de Veen doet. Als Narsing op jacht gaat naar zijn directe tegenstander. En dan als hij de bal in vrijheid heeft, al weet waar Dos staat. En iedereen weet dat hij op zoek gaat naar Dost. Maar dan blijkt het toch door de mannen van Excelsior niet te verdedigen. Want hij staat daar te wachten. Zet zijn hoofd achter de bal. En komt zijn tweede van de wedstrijd binnen. En dan is de marge dus weer twee. Het is voorspelbaar. Maar uiteindelijk staat Nieveld uh, bij hem in de buurt. Maar heeft geen antwoord op de kopkracht van Bas Dost. De armen omhoog. Het publiek juicht hem toe. Het publiek juicht weer voor Veen. Maar het zal ook een stukje opluchting zijn. Want de marge is weer twee in het Amelensa stadion. 4-2 in het voordeel van. Heerenveen. Heracles Ado eindigde vanavond in 0-2. En dat was de eerste overwinning van de Hagenaars in dit jaar, 2012, dat toch al 2,5 maanden duurt. En die overwinning was onder andere te danken aan uitblinker Gino Coutinho. Dat is een tevreden glimlach. Eindelijk die overwinning dit kalenderjaar. Hè? Want dat, uh, daar waren jullie aan toe. Ja, absoluut. En uh, je baalt hem hier. Uh, is niet makkelijk. Het kunstgras, ja voelde heerlijk gewoon. Dat kunstgras, dat landt uh, als keeper zeker lekker, want je hebt er wat uitgehaald vandaag. Ja, het is zacht met alle druppel erop, maar uh, ja. Ik bedoel, uh, je krijgt wat te doen. En uh, het is natuurlijk wel een lastige wedstrijd hier. En ja, op het moment dat je. maakt niet uit hoeveel, uh, hoeveel keer je moet vallen en hoe hard het is, maar het voelt altijd wel lekker. Het begint voor jou met de redding in de eerste helft op een kobbel, van ik dacht Everton. Die haal je er echt geweldig uit. Zit je vanaf dat moment uh, fantastisch in de wedstrijd? Heb je dat zelf ook door als doelman? Um, nou ja, eerlijk gezegd, niet echt. Ik bedoel, uh, nou ja. Eigenlijk ben je van, van begin af aan gewoon gefocust. En uh, ja, op het moment dat je zo'n bal pakt is het natuurlijk lekker. Maar je focust je eigenlijk wel direct gewoon op de volgende bal. Ja, er komen er nog twee in de tweede helft die hard zijn en strak. En eigenlijk ga je weer gestrekt en eigenlijk uh, ja, blink je weer uit. Ik zulke uh, bal pak je niet iedere dag, denk ik. Uh, nee, ja, je moet ze natuurlijk ook krijgen. En, uh, nou ja, ik bedoel, er zijn momenten dat je moet staan als keeper. En uh, als je het doet is het gewoon lekker. Ik hoor... Uh, op de achtergrond veel uh, muziek uit jullie kleedkamer komen. Uh, ja, uh, we zeiden het al, jullie waren aan toe. Het is een, een klein feestje waard, hè? Ja, absoluut. Um, we hadden het echt nodig. Uh, moeilijke situatie. En uh, nu doe je gewoon afstand van... Uh, in ieder geval met drie punten van uh, de andere ploeg. En uh, ja, het is gewoon heel belangrijk. Er gebeurde iets deze week wat, denk ik, voor jullie heel emotioneel was. Het overlijden van de vader van, uh, van Ebi Smolerek, Lodi. Um, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld vandaag? Um, nou, ik, je bent er natuurlijk wel mee bezig. Vooral op het moment dat je die rouwband omdoet. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet je toch focussen op de wedstrijd. Uh, ja, dat hebben we gedaan. Het uh, nou, is misschien ook wel uh, voor hem gewoon heel prettig uh, om dat te zien. Het was een heftige week. Ja, zeker behoorlijk. Vooral het uh, moment waarop je horen kreeg uh, tijdens de training. Ja, het was wel echt uh, slikken. Ja. Heb je nog contact met hem gehad? Uh, nee, nee, ik heb hem wel ge Maar ja, ik denk dat hij behoefte heeft om lekker met zijn familie te zijn. En uh, aan rust in ieder geval. Zo worden jullie dus in één week, want dit is een mooi moment, na een verschrikkelijk moment deze week, van de ene emotie in de andere gegooid. Is dat niet lastig? Um, ja. ja, maar aan de kant dat is voetbal ja, en, uh, en het leven. Gino Coutinho, de keeper van ADO Den Haag... dat met 2-0 won uit bij Heracles. We gaan naar Ronald van der Geer nog een keer. Ja, daar vallen de slachtoffers uh, bij Bosjes. Het is uh, 4-2. Nou, lacht me hey, uh, Excelsior, maar uh, nu een val uh, in het gezicht van Zomer... geschoten door Van Delen, die bij dat schot kramp krijgt... daar al eerder aan behandeld is en nu er naar de kant moet. En zomaar, die bleef een beetje versuft op de grond zitten. Ja, die heeft natuurlijk al eerder dit seizoen een zware hoofdblessure opgelopen tegen Vitesse. Daar wordt even geen risico meegenomen. En even daarvoor was er ook al een, een curieus moment met uh, Watte en een andere verdediger. Ik denk dat het, het gouden Leeuw was van, uh, van Veen. Ook al een, soort, uh, ja, een soort, soort bok, zoals dat bij het volleybal wel uh, gewoon is. Maar dan met het, uh, met het lichaam. Dus is er even tijd voor de verzorgers uh, binnen de lijn. En nou ja, zomaar gaat wel weer. Het gaat ook uh, niet goed met Van Delen. Die heeft inmiddels uh, de, de schoenen uit en wordt vervangen in de slotfase door Leen van Steensel. Het gebeurt wel allemaal in de buurt van het Strasumgebied van, van Veen. Dus Excelsior probeert het nog wel. Probeert die derde nog wel te maken. Maar die tweede van Bas Dost in deze wedstrijd en dus de vierde van de Vriezen lijkt uiteindelijk toch een beetje de doodsteek voor de Rotterdammers te zijn. Er was wat hoop Na die aansluitingstreffer van Aalberg. Maar dan valt toch die tweede van uh, Dost en die vierde van Veen iets te snel. Ramon Zomer. Hij is weer in het veld. Het gaat prima met hem. Koems aangespeeld. Koems gaat kijken aan de rechterkant of Narsing gestart is. Ja, die is wel gestart, maar dat is gezien door Scheiman En die onderschept de bal. Bal vervolgens naar Kalisse. Die staat nu halfweg zijn eigen helft te kijken. Ja, waar moet het heen? Nou, Maatse aangespeeld. Maar die heeft zoveel moeite om de bal aan te nemen. Dat hij zo weer inlevert bij Heer de Veen. Dan van Aanholt, Van Aanholt, Paas naar Dos. Dos moet aannemen. Twee, drie man in de buurt. Maar dan komt hij er via de kluts toch uit. Dan krijgt hij de bal zelf mee. Halfweg de helft van Excelsior. Smit komt op. Aan de rechterkant. Houdt de bal even in. Kapt naar zijn linkerbeen. Legt hem vervolgens bij de penaltystip, stip Waardoor door nieuwkomer van Steenzel wordt weg gekopt opgevangen weer door Koems doeling was van Arnold. Maar er zit Excelsior tussen. Dat probeert er nu uit te komen met Jansen. Jansen aan de linkerkant speelt Calista aan. Die gaat met een handige beweging maar wel richting zijn eigen goal. Weg bij Koems. En dan Leo. kijkt. Past, meet en gaat de bal de diepte insturen. Daar waar het tevreden wel achteraan gaat. Maar zomaar heeft aan die bal gezeten. En zodanig dat Gouwleeuw hem kan oprapen. Vlakbij zijn eigen achterlijn. De paas van Gouwleeuw is ook goed. In één keer uit de zorgen. Want Jurusic is aangespeeld. En dan vervolgens wordt het spel verplaatst naar de linkerkant. Waar er veel ruimte is voor Arnold Kruiswijk om meters te maken. Gaat nu over de middenlijn heen. Weet dat uh, van La Pada bij hem in de buurt is. Die krijgt de bal ook. Van La Pada met Schenkeveld. Maar van La Pada loopt hij terug naar zijn eigen helft. En daar heeft de uh, zomer... De bal weer te, te pakken. Van Anhold aangespeeld. Weer naar zomer. Van Aanholt nu in de laatste lijn. Kan hem breed geven op Gouweleeuw. Maar zal ongetwijfeld iets leukers willen bedenken. Nee, discipline voorop. Spelen naar Gouweleeuw. Dan krijgt hij hem weer terug in de middencirkel. En dan zomer aan de linkerkant. Terwijl Gerald Chibon al klaar staat om in te vallen. Handige beweging van La Pada. Zet Van Aanholt vrij op het middenveld. Dan naar Koems. En aan. zijn we nu aan de rechterkant. Van Heerenveen bij Smit en Narsing. Die combineren met elkaar. Dan wordt Narsing weggestuurd. Niet toegestaan door Schijman Die vlak voor zijn eigen strafschopgebied de bal onderschept. Daarmee gaat lopen. Combinatie zoekt met tevreden. Dan zou Kalisse nu iemand weg kunnen sturen aan de linkerkant. Want Scheinman is doorgelopen. Maar dat is allemaal doorzien door Heerenveen. Met name door Jeffrey Gouwenleeuw, de centrale verdediger. Die dus prima speelt, maar ook nog eens een doelpunt maakte in deze wedstrijd. Van Lapada gevonden aan de linkerkant in een duel met Schenkeveld. In de buurt van het Stras op het gebied van Excelsior van Lapada. Zoekt nu naar het rechterbeen. Gaat nu proberen met een actie weer langs die verdediger te komen. Voortoorden is nu ook komen helpen. Ja, dan nou zijn er steeds meer. Hij legt hem breed op Koems. Koems combinatie Dos. Koems loopt door met Van Steensel. En dan is Van Steensel een staande weg. En zorgt hier in elk geval voor van Steensel dat de angel even uit deze aanval is. Maar Koems heeft de bal weer te pakken bij de rechtercornervlag. Met de kluts, twee Excelsior-spelers, Kalisse. En uiteindelijk gaat de bal via Kalisse over de achterlijn. Dan komt er dus weer een corner aan voor Heerenveen. Wel een aardige combinatie. Dacht, uh, het bleek erop dat er Van La Panna met een actie probeerde langs de tegenstander te komen en de achterlijn te zoeken. Maar hij deed het uiteindelijk via een goede combinatie. Vervolgens ook Koemsta met Dost in de combinatie. Ja, dat ging dan mis. Wie, oh wie gaat eruit? Jules volgens mij bij Heerenveen naar de kant En was Sibon in de slotfase. Of Bas -bon. Gerald uh, Bas was het. Ja. Gerald Sibon. Ja, die is hier niet. Uh, Gerald Sibon komt uh, voor hem in het uh, elftal. In afwachting dus van die corner van Narsing. Vanaf de rechterkant weggekoopt door Jansen. Maar weer opgevangen halverwege de Rotterdamse helft door Van Anhold. Krijgt nog een duwtje in de rug. Van Kalis en dus de vrije trap van Heerenveen. Snel genomen door Smit naar Singh. Randstras gebied. legt de bal weer bij de penalty stip. Nu staan er twee lange mensen. De bal wordt weggekopt. Dan gaat Van Parra schieten. Kietst vanaf de linkerkant voor de korte hoek. Maar die bal gaat naast de goal van de ruiter. Doeltrap dus voor Excelsior in de slotfase van deze wedstrijd. Van Sigum praat nog even met Dost Praat nog even met Van Steensel. De twee waren misschien even wat onvriendelijk met elkaar. De ruiter. Keeper gaat de doeltrap nemen. Er wordt een lange peer naar voren waar niemand bij kan van Excelsior. Uiteindelijk kan Zomer die bal makkelijk opvangen. Geven aan van La Panna. De slotfase loopt en het lijkt er toch op dat VN niet meer echt in de problemen gaat komen. En Excelsior wederom, want dat is nog niet gelukt dit jaar. Geen uitoverwinning gaat boeken. Zeker niet vanavond in het stadium. Want de stand is 4-2 in Vriesvoorde. Voor ADO was het een week van uitersten. Eerder deze week overleed Vlody Smollerek. De vader van ADO-speler Ebi Smollerek. En dan nu... Vanavond de eerste overwinning in 2012. Uit bij Heracles 2-0. Johan Elsof heeft het erover met de trainer Maurice Stijn. In een week vol emoties. Is dit uh, ja, een prettige emotie lijkt mij. Eindelijk een overwinning. Ja, ja inderdaad. En, uh, het is een hele trieste, uh, trieste week geweest. Met, uh, uh, als je alles in verhouding ziet. En, uh, een hoogtepuntje. En het is natuurlijk uh, schitterend om te winnen. Maar uh, het, uh, ja, als je dan... Uh, als je dan denkt aan wat er een hele week gebeurd is, dan, dan, dan is, het, is het maar voetbal. Maar uh, het, het maakt het, de winst er niet minder mooi om. Maar uh, wel uh, met gemengde gevoelens na, na, na deze week. Um, het is een plan wat je zo had uitbedacht. En denk ik: compact uh, staan en uh, tegenhouden. En dan proberen eruit te komen. En dat pakt eigenlijk geweldig uit. Ja, dat was ook, uh, dat was ook de bedoeling. Dat hebben we vorige week tegen Herveen ook prima gedaan. En, uh, wij hebben, wij hebben ervoor gekozen om in ieder geval met, een, met een, twee controleurs te spelen vandaag. En, en met Toornstra echt op tien. Ik had ook het idee dat ik in deze ploeg nu iedereen in zijn kracht kon laten spelen. Sherry die zich prettig voelt van rechts. Toornstra die zich prettig voelt als tiener achter de spitsen. Immers als aanspeelpunt. Boeselbon van links die daarin hebben, moesten daar ook schakelen. Dat we Luxies daar neer moesten zetten. Die, die heel veel kon dubbelen en heel veel werk kon verrichten daar om Luxies te helpen. Dus het stond Het stond prima. Uh, ja, wat mij betreft kan het, kan het wel iets, uh, iets meer naar voren hoor. Want ik vond dat we op een gegeven moment wel erg ver teruggedrongen gedr werden. Maar Hercules werd niet echt gevaarlijk. En uh, ja, het was de bedoeling om in de, in de tegenaanval uh, met name de ruimte bij, uh, bij Looms te benutten. En uh, nou, het tweede doelpunt was daar een voorbeeld van. We de hart hard aan toe. Ja zeker. We hebben het, uh, het eerste half jaar heel veel complimenten gehad voor het veldspel. Maar dat leverde te weinig punten op. Nou, het laatste... Zes, zeven wedstrijden. Uh, ik vond Roda wel heel goed. Maar daarna is het, is het gewoon een stuk minder geweest. En, uh, en ook geen punten. En, uh, dus uh, nou, vorige week was het heel behoorlijk. En ik denk dat het vandaag ook behoorlijk was. En het uh, zijn welkomen punten. Conclusie een beetje lucht. Ja, ja nou goed, we hebben niet gewonnen. Kijk, Je kijkt wel naar onder en uh, je ziet VVV heel dichtbij komen. Maar ik uh, heb altijd gezegd als wij de ploeg weer uh, compleet hebben... en die, die begint nu het compleet te worden... Dan, uh, dan doen wij gewoon mee in die hele grote middenmoot uh, tussen de 10e en de 15e plaats. En uh, dat, uh, dat hebben we vandaag bewezen. En dat uh, is Marie Stijn, de trainer van ADO Den Haag. ADO heeft nu dus weer drie punten voorsprong op VVV... Ze heeft ook drie punten voorsprong op NAC. NAC dat morgen PSV ontvangt. En uh, op uh, Utrecht heeft het twee punten voorsprong. En Utrecht speelt morgen in de Kuip tegen Feyenoord. Maar laten we eens kijken bij Ronald van der Geer. Hoe lang nog eigenlijk bij Heerenveen Excelsior? Tweeënhalf minuut. Nou, iets minder inmiddels. En uh, uh, Ado Den Haag heeft, dan moet ik even kijken... dertien punten meer dan Excelsior. Om dat rijtje nog even compleet te maken. Dus wat dat betreft uh, zullen die u elkaar ja, niet Ja, maar het gaat om die de derde laten. plaats van onderen. Die onderste twee, het, dat is wel duidelijk, denk ik. Ik snap het. Ik snap jou toch altijd. Nou oh, ja ik denk, ik geef het even aan voor de nee, verhouding. Nee, goed. <laughs> 4-2 is Zullen we de rest van de stand ook even doornemen? <laughs> of wordt er nog een voetbal? <laughs> nou, laat ik maar even naar het voetbal kijken. Want Van Steensen geeft wel een aardige bal op Tevreden. Die geeft een hele onaardige bal op het hoofd van Kruiswijk. En dan lijkt de Heerenveen de bal weer te hebben. Maar levert vervolgens toch weer in bij Excelsior. 4-2 dus. Met nog 1 minuut en 40 seconden en de extra tijd te spelen. Wat de Maleo van Steensel Herenveen gaat jagen. Via Sibon die net trouwens in balbezit kwam. En dan ja zo'n typische Sibon actie. Net iets buiten het strafschopgebied, Fantastische aanname. Maar vervolgens knalt hij de bal hoog over de goal van Excelsior. Het was hem gegund om weer zo'n hele mooie goal te maken. Nu is Calisse op avontuur aan de linkerkant. wordt uiteindelijk bij het strafschopgebied van Herenveen de, de voet was gezet door Doken Smit En dan mag erin gegooid worden door Excelsior. Wie of oh wie wil dat doen? Nou Schein. Maar wil de bal in ook van wel hebben. Die krijgt hem ook. Maar uh, moet weer een uh, divisie lager terug naar zijn centrale verdediger Nieveld. Die vervolgens Sibon uitspeelt. Dat is niet zo moeilijk. Want Sibon doet niet zoveel. Voortorend vervolgens aangespeeld. Die draait weg naar Gouwen en vindt Kalisse aan de linkerkant. Kalisse komt naar binnen. Nog altijd Kalisse. Wat gaat hij doen? Gaat hij nog een keer schieten? Moet dan wel vandaag gebeuren. Ja, het duurt erg lang. Maar uiteindelijk pakt Schenkeveld dan over. En die levert dan weer in bij Van La Panna. Dit zag er even veelbelovend uit. Maar uh, niet zo heel uh, goed uitgevoerd door Excelsior. Dat dan ook geval probeert dus. En dat woord heb ik al vaker gebruikt. Dus wat draaglijker te maken, want die overwinning voor de Vriezen lijkt een feit. Kruiswijk levert in bij Maatsen. Maatsen gaat dan nu op snelheid. De helft van Veen op, paast vervolgens naar de rechterkant. Daar is tevreden, maar die is een stuk minder snel dan Gouweleeuw. Gouweleeuw loopt de bal over de zijlijn en Excelsior mag dus ter hoogte van het heer De op gebied weer in gaan gooien. Dat doet tevreden zelf. Naar Maatse, dan geeft hij de bal voor de goal. Daar zou hij zelf moeten staan. Daar staat nu Smit en die kopt de bal aan de voeten van Sibon. Die wordt, en dat is niet zo heel raar, afgetroefd op agressiviteit door Terrier Watemaleo. Maar Heereveen heeft de bal weer aan de linkerkant met Van La Zo, die is Watemaleo wel kwijt. Is uh, nog altijd uh, aan de bal. Is uh, weer een bank kwijt. Dat is Van Steensel. Die blijft ook staan. Schenkeveld is dan de volgende. En dan gaat uh, Van La toch maar even terug naar Sibon. Uh, Halverwege de helft van Excelsior steekt de bal. Het schaatsomgebied in Dost kopt hem naar Koems, Koems terug. Naar Singh. Och, dit had een hele mooie goal geweest. En ook van hele mooie combinatie. Als het er had kunnen worden afgedrukt. Nu krijgt Dos nog wel de gelegenheid om een voorzet te geven. Maar dat is een totaal mislukte vanaf de rechterkant. De bal gaat in één keer de tribunes in. En dan mag de Ruiter dus nog een doeltrap gaan nemen. Drie minuten extra tijd heeft Van Siegen toegevoegd aan de 90. Die er inmiddels al gespeeld zijn. Als de Ruiter nog maar even heel vriendelijk wacht. Gerald Sibon zijn veters heeft gestrikt. Op die leeftijd kan Sibon dat wel alleen. Dan trapt de Ruiter die bal heel hoog naar Tevreden. Komt door op Maatse. Halfweg de helft van Veen. Weggekopt in de as van het veld door Kruiswijk. Naar achteren naar Smit. Smit terug naar zijn doelman van de bus. Balletje aan de voet. Nog eens even kijken waar naartoe. Nou ja, ver denk ik. Want zomer komt er wel aan. Maar daar staat Maatse bij in de buurt. Dus besluit de Belg om het maar ver te doen. Richting Narsing. En die staat al gek genoeg buiten spel. En dus een vrije trap voor Excel extra tijd loopt met die 4-2-voorsprong voor Herenveen. Eindelijk weer, zou je kunnen zeggen, een overwinning voor de Friese. Na twee gelijke spelen. 3-3 tegen AZ en 0-0 bij Ado Den Haag. En met name die 0-0 wekte nogal wat verbazing. Omdat Herenveen alle wedstrijden tot nu toe had gescoord. En in die wedstrijd bleef de teller op 0 staan. Komt er nog een vijfde voor Herenveen? Komt er nog een derde voor Bas Dos bijvoorbeeld? Die natuurlijk loert op elk doelpuntje dat er maar te, te, te scoren is. Hij scoorde vijf keer in de eerste wedstrijd tegen Excelsior. Blijft nu op twee staan. Excelsior komt er nog een keer uit. Als Van La Parra Schenkeveld probeert te verdedigen. Hem zowat de benen amputeert. Maar Schenkeveld, Schenkeveld trapt op tijd, of stapt op tijd op. Zodat hij over die sliding van Van La Parra heen stapt. Hij levert vervolgens de bal wel weer in. Bij de Heerenveen Defensie. Dat doet Heerenveen vervolgens weer bij Excelsior. En dan gaan we nog een aanval meemaken. Van Jansen. De man die bij 2-1... En Dat was toch wel een hele aardige aanval van de aanvallers. De kans kreeg om te schieten van, de, van Excelsior. Maar die, uh, dat schot ging net over de goal van Heerenveen. Dat had die wedstrijd dan misschien wel heel anders gemaakt. Maar goed, dat uh, zal allemaal niet meer. Heerenveen gaat deze wedstrijd winnen. Komt er nog een actie? Narsing? Nee, ik denk dat het pijpje van Narsing ook wat leeg is. Hij wordt nu verdedigd door Scheinman. En Scheinman loopt dan weer een blessure op bij dat verdedigen. Dat zou ook wel weer kramp zijn. Schenkeveld heeft de bal terug naar uh, zijn doelman Wesley de Ruiter. En die uh, zal hem maar uh, gaan spelen naar wie? Naar Nieveld. Nou, het gaat alweer met uh, Scheinman. Dan kan die aangespeeld worden. Nee, wordt overgeslagen. Jansen wordt aangespeeld aan de, de linkerkant. Kijkt nog eens wat om zich heen. Allemaal in een uh, laag tempo. Bestaat om die bal voor de goal te leggen. Daar staat de vrede. Die staat daar wel redelijk vrij. En die kan zelfs schieten. En moet van de bussen. Toch nog in de slotfase van deze wedstrijd een keer naar de grond. Het is niet een heel een voor de beller Hij heeft hem te pakken en kan hem zo weer meegeven. Iedereen wacht hier op het eindsignaal. En dat wachten wordt beloond. Want daar is het dan. Mooie omhelzing hier. Vlak voor mijn neus. Van La Pada en Schenkenveld Samen jaren in de Feyenoord jeugd gespeeld. En vandaag even tegenstanders. Maar vanaf nu niet meer. Want de wedstrijd is voorbij. Er was maar één ploeg die verdiende te winnen. En dat was Veen. En dat is ook gebeurd met onder meer twee goals van Bas Dost. Vier tweede uitslag in het Abelenskerstadion herakles Ado eindigde eerder vanavond in 0-2. Uh, nou, de 0-1, die kwam uh, al vrij snel in de wedstrijd. En dat werd gemaakt door Toornstra. Na nou, een enorme fout van de keeper van Herakles Pasveer. Die uh, schoot de bal naar Toornstra en zei eigenlijk van schietende maar in. Uh, Jeroen Elsof in gesprek met die keeper. Wat gebeurde er nou bij die 1-0? Soms raak je, meestal raak je een bal goed en soms raak je hem verkeerd. En uh, ja, mij mag het nu gebeuren dat ik hem uh, helemaal verkeerd raakte. En heb je ook nog de pech dat hij uh, ja, ook nog in de voeten komt bij een tegenstander. En dan is het, uh, ja, wat, wat denk je dan? Ja, dat is uh, heel vervelend momenten. Uh, dat gebeurt een keer. En, uh, aan de andere kant ben je blij dat het aan het begin van de wedstrijd gebeurt. Uh, dan kan je nog uh, proberen om um, de wedstrijd daarna recht te zetten. En, uh, dat is helaas bij ons ook niet gelukt, maar... Ja, als het aan het eind gebeurt, dan, dan is het helemaal uh, zwaar. Ik heb nu nog wel het gevoel van, uh, dat, we, dat we met z'n allen misschien recht kunnen zetten. Uh, ja. Nou, ja, het gebeurt soms. Spakt u dan de hele rest door je hoofd zo'n moment? Zeker omdat het zo lang ook de enige goal is? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar uh, die bal ligt erin en uh, ja, het gebeurt. Ik pak de balletje en, uh, leg het in het midden en gaan we gaan weer verder. En, uh, zo, zo simpel is het. En, uh, natuurlijk is het, het doodzonde dat je, dat je daardoor uh, Ado eigenlijk, uh, in het zadel hebt. Maar, uh, ja, we moeten wel, uh, wel verder gaan met waar we mee bezig waren. En, uh, dat hebben we gepoogd uh, te doen. Was er geen doorkomen aan, hè? Nee, ze stonden wat dat betreft heel erg goed. Dus uh, zij deden dat heel erg goed. En wij, uh, ja, wij deden het eigenlijk, uh, eigenlijk niet zo goed. door uh, de Toch proberen veel te voetballen van achteruit. En, uh, dat lukte niet altijd. Dan moesten toch proberen om meer de ballen erachter te leggen... En, uh, ja, dat, dat hebben wij niet goed gedaan, de tweede helft. Voor een ploeg die voortdurend uh, ja, heel erg aardig voetbal laat zien dit seizoen... Uh, zijn de harde feiten nu drie nederlagen op rij. En, en moet je ineens wel misschien een beetje naar beneden kijken? Of is dat te negatief gedacht? Nou ja, kijk, op het moment dat je naar beneden gaat kijken... dan ga je ook naar beneden. Dus wat dat betreft uh, kijken wij gewoon weer, om, gewoon weer omhoog. En uh, ik denk dat het belangrijkste is. Dus we moeten omhoog kijken en, uh, en niet naar beneden. Wij moeten proberen gewoon die punten weer bij elkaar te halen. En dan uh, gaat dat wel goed komen met ons. Black and White America van Lenny Gravitz. Ball, Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen met Duitsland. Bayern München heeft drie dagen voor de Champions League-wedstrijd... in Basel laten zien terug te zijn in de race. Arjen Robben droeg twee goals en drie assists bij... aan de 7-1 overwinning van Bayern op Hoffenheim. Gomez maakte naar drie... Bij Hoffenheim starten Ryan Babel en Edson Braavheid in de basis. Volgens Robben was het geheim van de Smit dat Bayern vandaag gewoon weer als een team optrad. We zijn een mannschaft. We hebben nog veel gereden, ook binnen deze woorden. Uh, uh, man moet samenhalten, sonst uh, schafft man dat niet. Dan komt man niet tot ervolg. Dat hebben we heute weer goed gemaakt. Er zijn wat gesprekken geweest zei Robben om weer een team te worden. Want alleen dan kun je prestaties leveren. En dat heeft Bayern dus goed gedaan vandaag. Ook goed nieuws was de rentree van Bastian Schweinsteiger. Hij viel na de rust in en zag het weer helemaal zitten. Ik heb me zeer gefreut alleen heute bij mijn afwerpen weer in het stadion te zijn. En ja, de empfangen was natuurlijk zeer schön voor mij. Het vreugde me dat het goed ging. Um... Ik heb eigenlijk geen grote schmerzen gehad en uh, dat is het belangrijkste. Schweinsteiger was blij dat hij hier kon spelen. En vooral blij omdat het goed ging en hij nauwelijks pijn had. Nog meer goed nieuws kwam in het begin van de avond. Want koploper Borussia Dortmund liet in de late wedstrijd na acht overwinningen weer eens twee punten liggen. De kampioen kwam er bij Augsburg niet doorheen. De ploeg van trainer Jos Luhukai hield het op 0-0. en Bayern staat nu nog vijf punten achter. Bayer Leverkusen kon zich niet herstellen van de veegpartij... door Barcelona afgelopen dinsdag. Leverkusen verloor nu 3-2 bij Wolfsburg. Mainz-Nürnberg werd 2-1, Köln versloeg Heta-BSC. Eh, er is nog weinig rehakeleffect in Berlijn dus. Borussia mönchengladbach Freiburg werd 0-0. En dan Engeland-Liverpool lijkt de Champions League volgend jaar te kunnen vergeten. Met Kuit in de basis gingen de Reds met 1-0 ten onder bij Sunderland. Liverpool staat 10 punten achter op de vierde plaats... en die vierde plaats die geeft aan het einde van het seizoen recht op de voorronde van de Champions League. Daar staat Arsenal nu op die vierde plaats. Chelsea won dankzij een goal van Drogba met 1-0 van Stoke City. En Chelsea staat nu vijfde met evenveel punten als Arsenal... maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Het wordt weer dringen rond de derde en vierde plaats... want de nummer drie Tottenham Hotspur verloor voor de derde keer op een rij. Dit keer met 1-0 bij Everton. Tottenham staat vier punten voor op Arsenal. En bij de Spurs viel Rafael van der Vaart na de rust in. Dan de andere uitslagen, Bolton Wanderers, Queen's Park Rangers 2-1... Aston Villa, Fulham 1-0 en Wolverhampton Wanderers tegen Blackburn Rovers 0-2. Arsenal speelt maandag tegen Newcastle en de twee clubs uit Manchester. United en City spelen morgen. Dan Spanje, daar staat Malaga weer op een Champions League plaats. De ploeg van Ruud van Isterooi en Joris Matthijsen won met 1-0 van Levante. En ging Levante voorbij in de strijd om de vierde plaats. Er deden geen Nederlanders bij Malaga. Andere uitslagen, Real Sociedad, Real Zaragoza 3-0. Sporting Grigon tegen Sevilla 1-0. En om 10 uur begonnen Real Betis, Real Madrid. Het is daar 1-1 na... Bijna rust dus. Uh, in Italië, één wedstrijd vandaag. Palermo AS Roma. En die was net bijna afgelopen. Het was 1-0 voor Roma. Bij Roma is de geschorste maarten steekende brug, vervangen door een andere oud-Aexit, Lobont.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 This time van John Legend. Wat een goal! De zien. Alle wedstrijden van vanavond. Veel minder gevoelig was Heer de Veen voor Excelsior. 4-2 werd het na een 3-1 ruststand. Excelsior kwam er wel voor door tevreden. Gouden Leeuw maakte gelijk zomer 2-1 en Dost 3-1 na rust. Maakte Alberg 3-2. En Dost maakte aan alle twijfel een einde door 4-2 te scoren. Groningen-Vitesse werd 1-3 na 0-1 ruststand door Van Ginkel. 0-2 werd door Van der Heijden. 1-2 door Talits uit een strafschop. Uh, toen werd het nog even spannend, maar vlak voor tijd maakte Havenaar 1-3. Een vrije val, zo is de reeks van FC Groningen het beste omschrijven. De ploeg van Pieter Huistra verloor voor de vijfde keer in zes competitiewedstrijden. En dus is er sprake van crisis. En dan is de vraag, wat betekent dat voor Huistra?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 uh, te zeggen nu van ja het lek is boven of noem het maar wat je wil. Uh, het feit is dat we twee wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben... en dat uh, ja, de wereld er weer een heel stuk mooier en beter uitziet dan, uh, dan voor, uh, vorige week. Heracles Almelo tegen ADO Den Haag werd 0-2. Bij was het 0-1 de Torrenstra en Vicento scoorde na rust. ADO Den Haag behaalde in Almelo de eerste overwinning van 2012... en ADO neemt daardoor weer een beetje afstand van de onderste drie plaatsen. Daarover de trainer Maurice Steyn.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 Aan de kant ben je blij dat het aan het begin van de wedstrijd gebeurt. Dan kan je nog proberen om de wedstrijd daarna recht te zetten. Dat is helaas bij ons ook niet gelukt. Maar als het aan het eind gebeurt, dan is het helemaal zwaar. Ik heb nu nog wel het gevoel dat we met z'n allen misschien recht kunnen zetten. En ja, nou ja, het gebeurt soms. Het was de derde achtereenvolgende nederlaag voor Irakles. En dus moet de trainer, Peter Bos, zich misschien wel zorgen maken. Nou, we moeten wel realistisch blijven natuurlijk. En goed spelen verliezen, slecht spelen verliezen is nog steeds nul punten. En de ploegen onder je, die komen dichterbij, dat is waar. En uh, dat is wel de realiteit. Gisteren al won Roda met 3-1 van VVV. AZ gaat een kop, 49 uit 24. Maar FC Twente staat er beter voor, 48 uit 23. De tweede meer... Plaats. Ook PSV heeft 48 punten, maar dan uit 24 wedstrijden is daarmee derde. Vierde is de Veen, 48 uit 25. Vijfde Ajax, 46 uit 24. En zesde Feyenoord, 44 uit 24. En dan onderin, 14e. FC Utrecht, 26 uit 24. Dan NAC, 25 uit 24. Dan VVV, 25 uit 25. Dan de Graafschap, dat is een behoorlijk gat van 9 punten. Graafschap heeft 16 punten uit 23 duels. Hij heeft nog een wedstrijd te goed tegen fc Twente. En Excelsior sluiterij met 15 uit 25. Morgenmiddag om half 1 is er NAC-PSV. Om half 3 NEC-FC Twente, Ajax-RKC en Feyenoord tegen FC Utrecht. En om half 5 De Graafschap tegen AZ. Er werd ook nog één wedstrijd gespeeld in de Eerste Divisie. Fortuna Sittard won verrassend van de nummer 2 van de Eerste Divisie Sparta. Het werd 1-0. I'm not afraid to Morrison met Brown Eyed Girl was de laatste plaat in deze NOS Langs de Lijn. Max van Wezel doet straks tussen 11 en 12 met het oog op morgen. En Tom en Twan zitten hier morgenmiddag om 2 uur met de volgende Langs de Lijn. Tot dan. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.